9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Breda is op het station een trein stilgezet die mogelijk is beschoten. Zo zijn gebeurd op het traject tussen Tilburg en Breda. Volgens de politie zijn vijf van de buitenramen van de trein beschadigd. Mensen in de trein bleven ongedeerd omdat de binnenruiten van het dubbelglas niet sneuvelde. De trein is ontruimd en langs het spoor wordt nu gezocht naar munitie. Volgens ooggetuigen zouden er ook gaten in de locomotief zitten. Aan de mishandeling in een park in Gorkum ging mogelijk een langdurige ruzie tussen twee groepen scholieren vooraf. Het gaat om leerlingen van verschillende middelbare scholen die ruzie met elkaar zouden hebben gekregen om een meisje. Vorige week vrijdag liep dat uit op een confrontatie in het park waarbij zeker drie jongens door een groep van zo'n twintig andere scholieren in elkaar werden geslagen. Filmpjes van de mishandeling werden vaak gedeeld. Enkele leerlingen zouden inmiddels geschorst zijn door een school. De politie heeft een groot aantal verdachten in beeld... maar nog niemand aangehouden. Ook zijn er inmiddels vijf aangiftes binnengekomen. De meeste ZZP'ers zijn eigenlijk werknemer. Volgens minister Komees blijkt het uit een digitale vragenlijst... onder 50.000 opdrachtgevers. Die vragenlijst is bedoeld om de opdrachtgevers duidelijkheid te geven... over hoe de Belastingdienst iemand die ze inhuren ziet... als zelfstandige of als werknemer... FC Den Bosch speelt de rest van het seizoen met een anti-racisme tekst op het shirt. Samen tegen racisme staat er op het wedstrijdshirt. Een van de sponsors heeft plaatsgemaakt... zodat de boodschap op de voor- en achterkant van het shirt te zien zal zijn. Aanleiding zijn de racistische teksten die Den Bosch-fans vorig weekend zongen... over Excelsior-speler Mendes Morera. De voorzitter van FC Den Bosch heeft in een open brief laten weten... dat de club de bestrijding van racisme niet alleen kan aanpakken... maar daar ook de hulp van anderen bij nodig heeft. Het weer, de bewolking neemt toe en er valt ook wat regen... en de temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Ook morgen is het bewolkt, alleen in het noorden is er dan kans op wat zon... en dan wordt het maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Je hoeft maar even niet op te letten... en je bent net die ene persoon die in een mail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 Word je toch zo lekker vrolijk van... Marshall Jefferson, Solardo en Move Your Body. Welkom bij een nieuwe, frisse, fruitige See het Ook jou, CFM Zandvoort. Ja, je hebt er goed ingeschakeld, hoor. Dat heb je goed gedaan. En ja, ik presenteer het vanavond niet alleen. Naast me, ziek van de pepernoten bijna. De one and only DJ die ons Dion Sidney. Goedenavond, Dennis. Hallo. Hallo, hallo. Oh, hebben we er weer zin in vanavond? Yes. Twee uur lang See het Gewoon keihard door de eter. Ja, of misschien wel via de CFM-app. hè? Het kan tegenwoordig allemaal. Heb jij hem al op je telefoon zitten? Wat? De CFM-app? Nee. Ik heb nee, nog niet ja. gehoord van de CFM-app. Wat zeg je me nou? Ja. Heb je onder een steen gelegen? Ja. ja die parten. hebben we al een jaar. Okay. Niet dat ik hem heb hoor. Maar dat maakt niet uit. Hij <laughs> is, is er gewoon. Hij is er gewoon. Ja, ja je hoort het al. Een lekkere, heese stem vanavond. Ik kan zo gedicht ook gaan doen, Dennis. Dat is ja. misschien een leuk item. Een Sinterklaas-gedichtje. Een Sinterklaas-gedichtje. Ja, maar we moeten wel over Zwarte Piet gaan. Want dat vind ik wel een beetje erbij, horen. Ja. Nou ja, voordat we uh, eindeloos gaan uh, discussiëren nee, hier... Nee, dat uh, gaan we niet doen vanavond. Nee, dat, dat, we gaan alleen maar over muziek hebben. Dat wou ik net zeggen. Een leuke muziekdiscussie, dat kan nog wel, maar... Dat zinloze hoeven, daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Wat hebben we vanavond allemaal in de uitzending? Nou ja, jij gaat een tweede uur een uur lang uh, in de mix. Ja. En ja, was het moeilijk deze week een keuze te maken uit de platen? Nee, oh nee. Wat voelen we tegen ben... eigenlijk uh, wat er uitgekomen is? Nou, het, het, het was. Ja, nou, we willen alleen de krenten uit de pap hebben, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb wel wat pareltjes ertussen tussen. Ja, de ik de hoorde de net iets over Spongebob team in de denk ik van. <laughs> Ja, maar die ga ik niet doen. Nee, oké. Okay. Dat, dat is goed dat, dat we waren voor het middagprogramma. Ik, ik, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben niet vies van uh, gekkigheid, maar... Uh, nee, dat Het gaat. moet wel even normaal. Ja, oké. Okay. Doe even normaal. Nou. Maar dus uh, jij een uur lang in de mix. En ja, ik zit toch wel een beetje te kijken. December komt met Rassen Schreden dichterbij. Ja. Komt er dit jaar weer een See It Year mix. Sowieso. Dat lijkt me toch wel weer helemaal gezellig, hè? zo? Oh. Even, even kijken of we ze allemaal nog op een rijtje hebben. Ja. Alle platen dan, hè? Ja, is ja, de, de rest anders, niet, hè? En anders zetten we ze gewoon even op een rijtje. Oh, ja, ik heb wel weer zin hoor. Vorig ja, jaar de eerste keer uh, gedraaid uh, tijdens een mix. Ja, Jij ja, ja. ja, een uur mix. Oh, ja, dat smaakt sma naar meer. Even, gaan we gewoon even een playlistje maken? Ik, ik heb er zin aan. Hé, hey, maar waar ik ook zin in heb, is de nodige nieuwtjes. Ze gaan straks voorbij komen. Ja. Wat hebben we allemaal voorbij zien komen? Ik zag iets over Joris Voorn. Uh... Ja, en uh, de, oh, de nieuwe strandseizoen. Bege de begin je nou al over een nieuwe strandseizoen? Ja, ja. Met, met Ongelooflijk. De tenten die staan nog niet uh, geschilderd, geschuurd. Uh, en jij oh, ze begint alweer over de zomer. We hebben er ook weer zin in. Ja, ik ook, hoor. Ik heb ja, niks aan de, al die koude, gure, nattigheid. Uh. Ja, en als ik al zie waarmee ze gaan openen, nou, uh, daar heb ik er zeker wel zin in. Oh, oh ja, ik zie het nou. Oh, dat, oh. Ja. Nou, dat is lekker, hoor. Ja. En ik ja. heb nog wat leuks over uh, Armen van Buren. Armen van Buren, alweer? Ja, ja. Kijk je, Mina, hij, de, ah, die, die jongen, gaat... Die, uh, die gaat binnenlopen, denk ik. Ja, ah, die gaat als het trein, hoor. Dat wou ik net zeggen. Nou ja, dat dus een meer. En natuurlijk de charts ja... Zijn wij nog actueel? bij zien het. Het is altijd eventjes een weerspiegeling. Maar, nou, uh... wij, wij zijn overactueel. Overactueel. Ja, wat? Uh, ik zag platen voorbij komen die nog ineens weer uit zijn in jouw lijstje. Als, als, je, als je het op Beatport hebt gehoord, als het op Beatport staat, is het hier al geweest. Ja, kijk, nou, dat, dat vind ik een mooie aansluiter. Ja. Hey, een plaat uh, die wel hoge ogen schuift, dat is uh, de nieuwe van Chris Lake. Ja, die, Sa uh, samen ook met Solardo. Ja, die ja. is uh, omhoog geschoten. Hey, net, net al uh, Solardo en uh, Marshall Jefferson en nou weer met Chris Lake. Ja, en Ik, ik, de ik vorige zie een ezelsbruggetje. Was, ja, de vorige was Brock Your Body. En nu Free Your Body. Free Your Body, oh Ze willen joh. Ze alles met je body doen. Man, man, man. Zit het soms in, in de films? Uh, dit Triple X-films. Oh, yeah, ja, ik denk het. Oh, ik vind het lekker hoor. Chris Lake en Salardo met Free Your, leker, mind, free your, mind, free your Body of Black Book Recordings. But they really don't know what that means. Natuurlijk. Ja, Op jou, CFM. Free your mind. Free your soul. Free your body, free your mind, free your soul, free your body. you <laughs>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 So. Oh. Dennis. Ja, lekker groovy. Het is weer eens eventjes heel wat anders. Uh, Dombrowski met Rust Process. Hij uh, komt bij, binnenkort uit op uh, Vriend van de Show. Leo van der Weijden, Die heeft zijn eigen. Ja, die is onze eigen plugger. Die ja, ja. heeft ook een eigen labeltje. En hey, ja, daar zitten leuke plaatjes tussen, hoor. Hij doet ook uh, die plaat van uh, Endor. Uh, Pomp it up, uh, ja, ja. Die, die ken je wel. Ja, ja. En even voor de mensen die het niet weten, welke plaat is dat? Don't you know, en hey, sorry, dat was alles wat je ervan hoort, want ik vind het zo'n rukplaat. Het enige, er zit één stukje wat, wat ik wel leuk vind, Dennis. Dus uh, zal, zal ik het er gewoon even bij pakken wat ik wel leuk vind? Even, even skippen er doorheen. Ja, ik denk dat ik toch de extended... Ja, dit vind ik nog grappiger grappig gedaan. Dit. Nou, een beetje freaky. Dat is het uh, leukste stukje van de plaat. Nou, die laten, de... We, laten we dat erin. Dat laten we erin. Maar hij is op die facted uitgekomen. En ja. ik snap er geen reet van. Die facted, uh, ja, het origineel was super vet. En hier heb ik toch iets bij van, ja. Vergane ja, ja. Glorie ja, en Roggie, hou zo. En rond dezelfde tijd, de, toen de Endor-versie uitkwam... kwam er ook op Armada ook een versie uit van Pump It Up. Van een ander artiest. Ja, ik, ik, ik weet niet welke dat was, maar ik vond deze toch wel echt uh, te gemakkelijk uh, eigenlijk. Ja, ben en ik, we, ik weet ook niet of hier nog, uh, ja, de... Uh... Oh, hier, ik, de, dit is de Godsam-versie. De dit... Godsam-versie. Volgens mij hebben we die al een keer voorbij uh, zien komen. Ja, die heb ik... Uh... Dat is deze. En deze kwam gelijk met Endor uit. Dus ik was toch aan het kiezen van welke zal ik doen... Vind je deze vetter? Ja, deze is veel vetter. Veel meer uh, clubie, nou, Laat Die uh, houden we even op uh, reserve. Dat wou ik net zeggen. Hey, wa ja. Wat we niet op reserve houden is onze partyagenda. Want hebben we alweer een beetje zin in de zomer? Ja, want ja tuurlijk. Oh, ik ben niet gemaakt voor dit weer hoor. Ik, ben, ik weet niet of je al een beetje uh, stiekem hebt gekeken op het uh, huidige circuit. Nee, niet echt. Nog niet? Nee? Oh, ze dus gaan er hard. Maar wist jij al dat Beach Club Bloomingdeel gewoon daar op het strand is opgebouwd? Of uh, op het circuit is opgebouwd? Oh? Ja, die hebben ze op het strand afgebroken. En die hebben ze vervolgens neergeplant op het circuit. Dus ga je binnenkort naar de Formule 1 wedstrijd... hier in Zandvoort kijken. Ja? Jawel, Daar sta je gewoon in de oude Bloomingdeel. Nou, dat is gaaf. En, maar dat betekent ook de komende drie jaar dat die daar staat... Maar bloomingdeel, krijgt dus een compleet nieuwe tent. Hé, hey, is oh. dat even nieuwtje? Kijk eens. Dat, dat is heet, heet nieuws, uh, wou ik zo zeggen. Wat ja. ook heet nieuws is, is dat uh, beach, beach Club Fuel, die gaat uh, openen in 2020 met een 4 uur durende housequake. set van energie. Ja, de winter moet nog goed en wel beginnen, maar Beach Club Fuel is alweer druk bezig met een nieuwe strandseizoen. Zaterdag 21 maart zetten vast in je agenda Trap Beach Club viool het seizoen af met een vier uur set van Roog. En jawel, the one himself, Eric E. Een heerlijk vooruitzicht om de donkere maanden door te komen. Ja, vaste gasten, Roog en Eric E behoeven geen introductie meer. De ingrediënten zijn bekend voor de vele housebezoekers. Zodra de, de helden achter de deks plaatsnemen, gaat het dak eraf. De sfeer tijdens de jaarlijkse bezoekjes van Roog en Eric e. aan de Bloemendaalse stand, ze zijn ongeëvenaard. Leon Bennet, die zal de avond opwarmen. Nou, dat kan hij zeker, want die jongen... Oh, die heeft dan lekkere platen gemaakt met roogzamen ook. En ook uh, onder zijn eigen naam. Eén jaar Lucien Voort zal de avond voorzien van een knallend slot. Ja, daar heb ik het tijd niet meer van gehoord, eh, Lucien Voort. Nee, nee, een beetje stil, die, die, die jongen, die was echt gewoon vroeger echt... Ja, top-notch. Uh, gewoon altijd uh, percussieplaatjes erbij. Ja. Ik, weet, ik weet nog dat onze uh, oud-collega Dirk helemaal gekker van wat ja, ja, ja, ja, ja. en, en dat hij op een gegeven moment nog een cd'tje bij hem vandaan heeft gehorsteld. <laughs> en hey, dat was een lekkere plaat, ja. Uh, Onze Dirk hier die wel hoor. Nou, dat doet hij nog steeds, hoor. Ja, ja. Oude regel nee. Ja, tickets, zijn zijn te kopen vanaf 17,5 euro. Ja, hoi, exclusief prijs. free selfie. En ze zijn verkrijgbaar via beachclubfuel.nl. Ah, yes. daar, daar gaan we heen, hè? Zeker. Je kan ze vast in de pocket nemen, want ja, veel goedkoper kom je ze niet tegen. Nou, ik moet zeggen, ik ben nou een paar keer naar die feest geweest, één keer uh, met jou natuurlijk. En uh, ik ben daarna nog een keer geweest. Maar ik, ik blijf het topfeesten vinden. De sfeer is lekker. De muziek is lekker. De mensen zijn leuk. Het, is, het voelt eigenlijk weer als een ouderwetse sneakers. Als thuiskomen. Nou, het voelt weer uh, als sneakers van vroeger. Weet je, die sneakersfeesten. En uh, girls love dj's. Uh, dat soort feesten. Ja, maar dan, maar dan gewoon de hoogtijdagen ervan, hè? Ja, echt 2007, 2008. Weet je, echt ja, een beetje de gouden tijd van uh, housemuziek. Ja, ik hoop wel dat ze... Die die gouden tijden qua drankconsumptie een beetje ingetoomd houden, yeah. ja. voor, voor hen is het gouden tijden met die. Wat ik wou, Wat vorige keer ook. Ja, je kijkt een kaartje is 17,5 euro. Exclusief fee natuurlijk. prima. Ja, dus, dat reken weet maar op een euro, euro maar dan die drankjes. Ongelooflijk. Wat waren, was je voor een flesje water kwijt? Ik denk volgens mij... Zes was, euro? Ja, zoiets ja. Het was drie nou, muntjes. Of, het, wat was het? Twee muntjes of zo. En het was 1,50 een muntje. Nee, meer was een muntje. Maar maakt niet uit. Hoe maar, dan ook? Goudwater was het. Ja. Dus ja. ongelofelijk. Je kon beter bier drinken. Maar, nou, dat maar, hebben we ook gedaan. Heerlijk, heerlijk. Maar buiten dat... Ik, ik, verder vind ik het echt... Ik blijf die feestjes leuk vinden. Ik wilde er... Uh, ik ga er ook graag heen. Ja, en je wil gewoon eventjes MCG... Uh, nee, niet Even een gezellige dag zeggen. Ja, oké. Okay. Goed, even op de foto. Je weet hoe dat gaat. Hè. Nee? Hoe gaat dat? Nou, eh... Uh, ik ben Dennis. Bent, nou, ja. oh, en ik hoi, wil ik met ik je op Dennis, de foto. Ik ben DJ oh, okay. en uh, ik ben fan van je werk. Ja, ja. oké. Okay. Helemaal. leuk. op de foto. Oh, heerlijk. Onze Lee Grant. Zeker te weten. We gaan, we gaan hem eventjes een keertje... Uh... In de uitzending halen, lijkt me Schrik, leuk. Misschien dat hij een paar jingletjes uh, kan doen. Je weet het nooit, hè? Nee. Tot zover dit nieuwsje. En ja, we zaten nog een beetje in de house-stijl. Want ja, een plaat die eigenlijk uit de oude ja. Ja, we, we tijd kwam... Dat een... was toch wel een plaat, Bon Carson. Ken je die nog, Dennis? Ja, tuurlijk ken ik die. En dan de, speciaal de plaat Freak You. Ja. Ja, ik vond het een heerlijke plaat, hoor. Hij is uh, onder andere genomen in de hutch... Remix. Ja. Ja, niet te waar, met de met met uh, hutje, uh, hutje, hatsje. Nee, nee, nee. Hut, nee, huts, uh, huts, nee, die, nee. Nee, niet die fluts hoor. Fluts, nee, daarom. Uh, dus gewoon lekker bonkarsel met FreeQ hier in de Hutch. Remix, top. Zie it. het? Zet ik al maar hoger hoortje ja, aan. Het mag best wel, het is fris buiten. Op moment 6 graden. Oh. Oeh. Pak er maar een dekentje erbij. Burr. Ja. Ga wat dichter tegen je vriendje, vriendinnetje aan. Of wacht, gewoon lekker een dansje. Want ja, wat zal voor het grootste dansvloer. Hij is geopend. Ben je aan het werk, ja? Dan zou ik dat vriendje of vriendinnetje, collegaatje niet aanraden. Voor je het weet, heb je een toetje. Uh. Dennis, kom even. Kom even erbij. Kom even knuffelen. je nee, ja, knuffel weer. Ja, ja. Nee, dat bedoel ik. al. hij vliegt al naar de andere kant van nee, het ik ben, nee, ik ben een beetje verlegen. Dat wou ik zeggen. Dit is iets. Tot dan. Elf uur.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 Robby Doherty en Kees met uh, drie a's. Echt waar? Ja, Kees met uh, drie a's. Ja. Jezus. Wat verdikkie. hij hey. poerde milk, en oude plaat. Hè? Maar ook weer in zo'n lekker jasje. We zijn een beetje nostalgisch uh, vanavond. Ja, uh, ja inderdaad. En... En we zijn nog niet klaar ermee. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik vind, ik vind het gewoon lekker. En ja, wat gewoon lekker is, moet gewoon blijven. Ja. Ja. En dan uh, wat ook lekker is. arme van Buren, die loopt ook lekker. Want... Het verkoop binnen recordtijd drie keer de Ziggo Dome uit. En ja. ik hoorde vandaag, ja, ze hebben een, een vierde Tissis is me show in de Ziggo Dome aangekondigd. Oeh. Op zaterdag 23 mei 2020 is het zover. Eerder deze man bracht Armin van Buren naar buiten dat hij in mei twee shows zou geven. Hij denkt, ja, ach, doe eens gek, we doen er gewoon twee. En voor zijn meest loyale fans is er op woensdag 20 mei een exclusieve premièreavond toegevoegd. Hij maakte dit uh, bekend in de 5 3 -otto show met Frank Daanen. Bekend uh, dat deze drie shows in de voorverkoop binnen reeds volledig uitverkocht zijn. Ja, om de vele fans is, uh, ja, niet teleur te stellen. Ja, lees ze zakken nog even lekker te vullen. Ga, uh, gaat uh, morgen om 12 uur de extra show in de verkoop. Kaarten zijn te koop via de officiële website arminvanburen.com. Dus eigenlijk gewoon ook weer via zijn eigen evenementen uh, dingen kun je kaarten kopen. Nee, hij gaat via ALDA, hè? Ja, Alda. Alda. ALDA. En dat is toch van Arma Armin, of niet? Nee, nee. Weet je dat heel zeker? Ik ga even kijken. Nou, volgens mij is ALDA gewoon... Uh... Oh. Ook, ook ervan, hoor. Ja, ja kijk maar. Uh, ze hebben Armin verburen. AMF is van hun. State of Trends, uh, I am Hardwell. Flying Dutch. Ja, nou, volgens mij is het gewoon het evenementenbureau oh. van, van Armin zelf, dus... Ja, misschien wel. Ik, uh, ik weet het niet. Hij heeft, hij heeft uh, toch van. Uh, Altijd zijn shows, uh, wat erbij zit. Dus dat, uh, dat is natuurlijk. Uh, uh, het is een slimme jongen. Ja, ja, ja. ja. Hartstikke ook. aardige jongen. Dat, uh, ja, en. Ja. Je moet hem, het niet doen, ik vind, zeg ik dan. Ik vind, ik vind hem nog. Voor, voor waar hij zit, weet je. Qua festivals, tussen de anderen. Vind ik hem nog het meest professionele. Ook tijdens de optredens. Ik vind hem gewoon. Hij, hij praat ook in de microfoon, maar. Geen overkill, weet je. Hij weet gewoon wanneer hij pra moet praten... en hij weet gewoon wanneer hij zijn mond moet houden. Ja, klopt. En, en bij die anderen is het altijd... je fucking hands en fucking dit, dit en dit. Net als Dimitri Vegas. Heb je dat gehoord, trouwens? Van... Nee, oh, okay. nee, nee, nee. Wat is er gebeurd? Nou, De gebeurd? Deadmau5 was aan het optreden. Het op, was een festival in Amerika. Maar Dimitri Vegas Like Mike die waren daarnaast aan het optreden. Die waren zoveel in hun microfoon aan het schreeuwen... dat deadmau gewoon ging klagen erover... Dat, ze, dat, dat, dat hij uh, zegt... Hij zei over Dimitri Bekkers like Mike van... Uh, ze hebben al klote muziek. Waarom moeten ze dan ook nog elke vijf minuten lopen schreeuwen... Wat ze aan het doen zijn? Ja. Hij kon het gewoon door zijn muziek heen horen. Dat staat, dat staat gewoon niet goed afgeregeld uh, op zo'n festival. Ja, Hier, maar... Kijk, je gaat naar uh, een muziekfestival altijd. Ja, ik ga naar een optreden omdat, uh, omdat ik de muziek goed wil horen. Je gaat naar een bepaalde artiest of steeds, omdat, omdat die stijl jou aanspreekt. Of en je in sfeer is. te pakken, ja, ja. Dat, dat, uh, dat is het. En als je dan uh, door elkaar hoort, dan uh, ja. denk je van ja, dat klopt niet helemaal. Nee. Jammer is het echt. Ja. Maar ja, dus wil je kaarten nog scoren voor Armin van Buren De vierde This Is Me Show? Zorg dan dat je morgen om twaalf uur sharp op Buren.com bent ingelogd. ja. Ja, wat kostte de kaart? Is dat ook al bekend? Of, uh, dat, uh, uh, uh, uh, ik ga even kijken. Nou, ik zie het nog niet zo 1, 2, 3 staan. Dat, uh, yeah. Maar eigenlijk voor fans een preview show. En die doe je uh, later. Dat, dat snap ja. ik niet helemaal. Oh, ik kan pas over 14 uur. Kun je pas kaart kopen. Dus. Ja, dat is logisch. Ja. Maar ik ja, denk ook dat de vraag gewoon heel, ho ja, de vraag is gewoon heel hoog is. Ja, het is alleen altijd de vraag van... Ja, ...heeft de Ziggo Dome nog plekken ervoor voor zo'n evenement? Maar ja, daarom, vers daarom verspreidt hij het nu over vier shows, hè? Zeker te weten. Nou ja, en ik ben benieuwd uh, wat hij nog gaat doen uh, eerder uh, natuurlijk. Ja, State of Trend in de jaarbeurs. Wanneer gaat hij dat doen? Meestal uh, februari, maart. Ja, oké, okay, maar 1 2, 3 en, 1, 2 en 3 mei die staan uh, rood omcirkeld, hoor. Uh, in zijn agenda, denk ik ook. Want dan heb je hier natuurlijk met de ja, ik, ja, En hij is, voor zover ik weet, geboekt. Ja, ja. Dus ja, wie uh, weet staat hij gewoon in Stolpoet. Hoeven we er ineens heen? We wachten de thuis dag. Thuiswetser Dennis. Hey. Ja, ja. Nog beter. Ja. Dus haal je kaarten in huis. Ja. Tot zover de nieuwtje. We gaan eventjes uh, terug het, in de tijd. Ja, uh, we hadden het toch over nostalgie? Ja, ken je nog Yasuo? Tuurlijk ken ik Yasuo. En de thing. plaats Don't Go. Ja, dat klinkt Deze, helemaal lekker. Dat hoor je tegenwoordig ja. veel op de radio uh, onder uh, Oliver Heldens. Ja, klopt. Die heeft hem ook gebruikt. Je heeft ja. het melodietje gepikt. Maar jij had een uh, nieuwe track uh, gevonden. Ja, die kwam ik per toeval net tegen. Nou, dat is, en, uh, dat is, dat is geen slechte keuze, ja. Dennis. Coalition Army Remix. Ik zeg, zet hem gerust wat harder, want wij uh, gaan dat hier ook in de studio doen. Yatsu Don't Go, een plaat... Uh, van de, de 80s One Hits Wonder. Ja, ik zeg, oh, heerlijk! Nostalgie! Even het stoffen vanaf uh, halen. Heerlijk! <laughs> Dit is See It! Met zometeen gaan we nog een blik werpen in de charts. En natuurlijk, The One and Only DJ Dion zit hier live in the mix. Dit is See It! Hou hem hier! Ik zeg, oude klassieker, Yasu, so don't go in the Collision Army remix. En ja, dan is het er weer tijd voor. Uh, we gaan even... Oh ja, ik zal, ja, altijd die schuiven open laten staan. Teen uh... continuous Play. Ja. Normaal speel ik altijd gewoon door, hè? Ja, jij gaat altijd gewoon door. Jij stopt nooit? Nee, nee. Nee, nee. oké. Okay. Nee, ik stop ook nooit, hoor. Uh, we we nog weet, geen zin meer hebben. Je weet hoe dat gaat. Oh, heerlijk, wat zijn de computers hier lekker snel vanavond? Pentium Jeruzalem. Dat wou ik net zeggen. Hé, hey, we pakken gewoon vanavond een lekkere house chart erbij. Ja, waarom niet? Vind je, vind je dat leuk? Tuurlijk. Altijd, altijd maar dat, altijd dat RAM, je, dat, dat komt zo meteen in jouw set wel weer voorbij. Ja, even de oortjes eventjes, uh, opladen. Ik heb hier de nieuwe plaatsen van Harry Romero uh, op Cecil Recordings met Mood Vision. Je vindt hem op plaats nummer 10! Ja, komt er maar in! Choo, choo Romero. Dat is ook echt zo'n choo, choo plaat. Ja, ik zie dit helemaal op Ibiza voorbij komen. Ik hou ervan. Op plek nummer 9 vriendin Ilias en Barrientos. Op Armada Subject met For The People... Zal het Missy Elliott zijn? Nee, nee. Lekker gitaar. Oh, gewoon lekker fris. Oh. Toch komt dat gitaartje met pakket voor uit een uh, oudere plaat. Ja, maar als ik dat voor de people zie staan... Dan denk ik al gelijk van... Hey, hebben ja, ze weer iemand? This is for my people. Ja, ja. ja, ja. van Missy Elliott. Ja, ja, ja. Op nummer vinden we MK, Sonny Podera en Rafaela. Die tevoren met dat heerlijke chocolade met het nootje erin. Met One Night. Die, die MK die gaat ook wel lekker door, hè? Die poept de ene naar de andere uit. Ja. ja maar dan is. gewoon ook goed, hè? Ja, maar ja, ze bekendste blijft toch van de, de Nightcrawlers. No, no. UK uh, house plaatje. Ik hou ervan. Ja, ik ook. Op nummer 7 vinden we daar Lo Steppa met Sunshine of Armada Deep. Een van mijn favoriete. Die was nog twee keer te horen vorige uitzending. Ik ben ook echt een fan van Lo Steppa. Ja, maar ik word hier vrolijk van. Ja. Het, het is gewoon... Als je, als je het ene moment in de plaats zit, gewoon zo lekker een, een mooie opbouw met piano'tje erbij. een mooi vocaaltje erbij. En een andere moment, een lekker, boom, Clu lekker cl groovy yeah. uh, club. Ja, dat vind ik leuk. Op nummer 6 vinden we Kevin McKay en Nader raster met Get Your Freak On. Of Glasgow Underground. En ja, dit is hem wel hoor. Gesampled en wel. MUZIEK yes. Pluspuntje, originele vocals. Ja. Want vaak dan nemen ze een uh, yes. copyright-rechten ja. uh, uh, ja, omzeilen. Zo'n namaakstangetje. Ja, dat hoort er dan net niet bij, hè? Ik vind hem leuk, en op nummer 5 vinden we Louis Vega en De Martinez met Let It Go. Op Cutting Hat Recording. Lekker. Ja, de charts, hè, die gaan alle kanten op. Met een hoog petbootje. een hoog Ja, uh, nou, ik, ik heb wat gepitcht. Oh, jij ja, zit weer aan de pissen op. Ja hoor. En ik dacht dat er een kroppel in mijn plaats zat. Had zo gerut. <lacht> op nummer 4 vinden we David Penn en de Cube Guys met I Believe op Cube Recordings. Nou, dat klinkt al lekker. Piano'sjes. stemmetje. Ja, dan kun je wel aan David Penn en de Cube Kai zo... Oh, uh... oh ja, de Happy Clippers, uh, die doen ook een uh, ding. Hoor je ze? Ja, ja. Ja, dat zijn de Happy Clippers. Ja, ja. Zo hoor je meteen. Ja, een plaat hier in de top 3 uh, op nummer 3 vinden we. Endor, kom het op. Ja, hoor, wat ik... een goede plaat, maar ik kom nu al tegen op nummer 2. Ja, sorry, we moesten wat inkorten vanwege <laughs> de tijd. Ik, ik, ik, ik hoor je gewoon al denken, hoe dan... Kassim met Shine On Me, de hey. Phrase je kent hem wel, of Glasgow on the ground. Ook het originele vocaal hè, of niet? Ja, ze hadden net op die andere plaats, Casual Freak On, hadden ze ook al een originele dus is Zij Ze een Zijn een... ze is overleden of zo. Nou, ze dus hebben gewoon eventjes wat geld neergeteld overal. Ja, ja, ja. Maar de nummer 1, okay. ja, de nummer 1. Die vinden we op van die Vector Records of Fire met Soldier. Nou, ik moet eerlijk zeggen, vergeleken met de andere platen die we net hoorden, vind ik deze niet zo uh, speciaal. Ja, ik zeg dat gewoon heel simpel. Hoe dan eigenlijk? Uh... Maar dat hebben wij steeds voor die P4 Charge. Dat we de platen uh, Nou, ja, Nou, niet alleen bij, uh, bij die ik hoor. Ik hoor het wel bij meer platen. Dat ik denk van ongelofelijk. Hoe kan dat uh, erin komen? Ja, moeten we een keertje een tip gaan geven? Een tip van, uh, van de See It studio. Nee. Want deze plaat. Ik ga, ik ga deze plaat bijvoorbeeld uh, zeker wel willen horen. De nieuw van Olaf Wasowski. Uh, samen met de q -Guys. Ja, die gaat... Ja. Ik, ja. ja, ik zag hem in één keer in een ooghoek voorbij komen. Ik denk, ja, Dennis zegt net, oh, deze plaat is lekker, die gaat in mijn set komen. Dus die hebben een speciale. Ja, sorry. Heb, heb ik het nou verpest? Nee. Gewoon even een t-shirtje voor zometeen. Uh, Tip, tipje van de sluier. Dat wou ik net zeggen. Deze komt zeker zo dus voorbij, de nieuwe van Olaf Basovski. Maar overnieuw gesproken, ik heb er nog eentje. Een pareltje. Ja, ik nee, moet toch? hem draaien. Ik moet Echt hem waar? draaien. Echt waar? De nieuwe plaat van Ferric Dawn. Die heet Louisiana. En ja. Club Sweat Recordings. Dit is het. Zometeen naar verkeer van 10 uur. De one and only. DJ Dion zit hier. Een uur lang in de mix. Maar nu. De eerste. De nieuwste plaat van Ferric Dawn. Bij jou CFM Zandvoort. See it in the house. Make some noise. Good